Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Bij twee verschillende acties hebben commando-troepen van de Amerikaanse marine... gisteren twee terroristische leiders gearresteerd. Eén in Somalië en één in Libië. Dat melden verschillende Amerikaanse media. Gisteravond werd door de Amerikaanse media bevestigd... dat er een actie is geweest bij een villa aan de Somalische kust. Daar zou een leider van Al-Shabaab zijn opgepakt. De man zou een rol hebben gespeeld bij de terreuraanval op winkelcentrum Westgate... twee weken geleden in Nairobi.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 Bij bomaanslagen in Irak zijn de afgelopen dag... zeker 64 mensen omgekomen. Een van de aanslagen was op een café in de stad Balat... waar een maand geleden ook al een bom afging. Er vielen nu 12 doden. In Bagdad vielen de meeste slachtoffers. Daar waren Shiïtische pelgrims het slachtoffer. 42 mensen kwamen om. De aanslagen zijn door niemand opgeëist... maar bijna iedereen gaat ervan uit dat Al-Qaeda erachter zit. Al-Qaeda is sunnitisch en ziet de shiiten in Irak als vijanden. Het geweld in Irak is sinds april sterk toegenomen. Het weer vannacht droog, er zijn opklaringen... en er kan nevel of mist ontstaan. Overdag breekt later af en toe de zon door, wordt een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. Een terras gigantesque. 1,5 miljoen. Het praat voor evacuatie is de jaar. Je Frank van der Lende. De wereld van Filemon. Yes, Goedenacht. Je luistert naar de wereld van Filemon. En dus niet met Filemon, maar met mij. Uh, mijn naam is Frank. En uh, welkom in de Radio 1 Nacht van BNN. En. Um, ik ga met jou de hele, de hele wereld over vannacht. We vliegen van hot naar her, van het ene land naar het andere land... van Europa naar Amerika en weer heen en weer. Zo gaan we in het uh, tweede uur naar Curaçao, Bangladesh, Brazilië en Amerika. Maar eerst natuurlijk het eerste uur van 1 tot 2... gaan we naar Anne-Ruth in Berlijn, Erik in Nieuw-Zeeland... Wold in Brazilië en uh, PJ in Spanje. Uh, de correspondenten uh, hoor je zo. Maar eerst vertel ik even uh, waar we het over gaan hebben. Want uh, het gaat over bond... Afgelopen weken was er uh, de Fashion Week in Londen en in Parijs. En dat is een moment dat er natuurlijk alle hotemethoten in de modewereld naar die steden toekomen. En ook dat er veel bond wordt gedragen. En dat is en blijft gewoon een heet hangijzer. Er zijn dan protesten, verfbommen die dan op die jassen worden gegooid. Daar ga ik het zo meteen over hebben. En het tweede onderwerp is natuur. En dat is uh, naar aanleiding van de, de, de film die is uitgekomen hier in Nederland... De Nieuwe Wildernis. Dat is echt een, echt een grote hit. Ik sprak vandaag ook een vriend van mij. Die was er naartoe geweest en die was helemaal ondersteboven ervan. Want in de film zie je uh, mooie beelden van de Oostvaardersplassen in Flevoland. Hier gewoon in Nederland. Een super reclame volgens uh, Staatsbosbeheer. Want ja, je ziet gewoon wat Nederland, de drukke Nederland, allemaal te bieden heeft wat betreft natuur. En zeker uh, nou ja, dan ook nog in de, in de, in de polder toch niet het mooiste plekje van, uh, van Nederland, als je zo denkt om daar te wonen. Maar qua natuur is dat fantastisch. Maar ja, hoe is dat eigenlijk in de, in de rest van de wereld qua natuur? Volgens mij is dat natuurlijk veel meer. Heb je jungle, heb je enorme ja, gestrekte woestijnen bijvoorbeeld. Ga ik zo meteen bellen. We hebben weer heel veel mooie verhalen dit uur. Maar wat ik al zei, ik ga je eerst even voorstellen aan de correspondenten van vannacht. En uh, dat is uh, een van die vier die ik het eerste uur spreek. Erik, goedenacht. Hallo. Hoi Erik. Hoi. Oh ja, ja. Yes. ik ben er. Jij zit uh, in Nieuw-Zeeland. Ik zit in Nieuw-Zeeland. Helemaal goed. Um, ik, uh, ik heb doorgekregen van de redactie dat jij een hele bekende buurvrouw hebt. Nou ja, buurvrouw. Ze woont hier tien minuten vandaan. Ik kende haar zelf ook niet. Maar ze is ineens wereldberoemd geworden. Um, waarschijnlijk kennen jullie ze ook. Haar naam is uh, Lord. En Lord heeft uh, een nieuwe uh, single uitgebracht. Haar eerste oh, single. Oh, Lorde. Uh, ja, supermooi liedje is dat. Supermooi. En ze heeft ook een, uh, uh, een LP uitgebracht, uh, Pure Heroin. Ik heb dat uh, gedownload. Nou, ik kon het niet geloven. En dit is nou zo'n meisje van 16 jaar, nog op school, wat niet groot geworden is door een X-Factor of een Voice of een uh, Talent Quiz. Nee, ze schrijft zelf haar liedjes. Ze heeft een moeder die schrijfster is. Het is gewoon een ongelooflijk talent. en. Uh, we zijn ineens heel trots op haar, want ze staat op nummer 1 in Amerika. En dat ja. hebben we nog nooit gepresteerd. Te gek. Nou, ik ga er ik ga gewoon zo meteen meteen draaien... om eventjes uh, voor de Radio 1-luisteraar even een, uh, nou ja, een soort introductie te geven. Ik vind het een supermooi liedje, past ook goed in de nacht. Dus Erik, ik stel je niet teleur, ik draai zo meteen jouw bekende buurvrouw meteen. Fantastisch. Hé, hey, ik uh, spreek je zo meteen verder. Oké, okay, tot straks. <laughs> Groetjes. Anne Rut, nacht. Anne? Goedenavond. Ah, hallo Frans. Ja, hi. Ik denk doe het maar in Duits, want je zit in Berlijn. Misschien yes. uh, heb je me dan, versta je me dan wel. Um, ja, jij uh, je zit in, in Berlijn. Het was afgelopen week groot feest, hè? Precies. Ja, het was op 3 oktober vierden ze hier in Berlijn, in Duitsland, de Dag van de Duitse Eenheid. Um, en dan uh, in 1990 was de dag dat het oost en west officieel samenkwam, dus dat vieren is hier heel uitgebreid. Iedereen kreeg er twee dagen voor vrij. Ja. Uh, vuurwerk, alles erop en eraan. <laughs> en maar wat, wat wordt er dan gevierd behalve dan de eenheid van, van, van het land? Of dat is nou ja, het? Dat is het eigenlijk. Ja, de muur die was, die was al het jaar ervoor gevallen, maar dat viel met dezelfde dag um, dat eerder ook de kristalnachtig samen uh. had plaatsgevonden. Dus je dacht, ja, dat is nou niet zo'n goede dag om naar nou die Duitse eenheid te vieren. Nee. Uh, dus laten we dat nou, ja, laten we doen dat dit officieel was. Oh, goed. En hoe heb uh, jij het gevierd? Uh, nou ja, ik heb wel gevierd. Ik was op een huisfeest. Maar ik was dus buitenland natuurlijk erin uh, geluisterd om de dag erna te werken. Dus ik heb het niet heel uitgebreid gevierd. Hey. Uh, zometeen uh, bel zo. ik, uh, praat ik even verder met je over bond. Want dat is uh, ook wel... Ja. Ja, ik ben een keer in Berlijn geweest. En toen heeft, uh, heb ik een mooie bontjas gekocht. Dus daar gaan we het zometeen oh, nog eventjes over hebben. Is goed. Tot ben. Tot zo Anne. En dan uh, van Anne naar Wold in Brazilië. Ja, goedenavond Frank. Hoi. Goedenavond. Wat, is, wat lekker dat je zo over heel de wereld schiet door gewoon wat, door, door wat belletjes. Jij, uh, <laughs> je hebt je eerste weekje in Brazilië. Jij, jij hopt een beetje van het ene land naar het andere land. Klopt, ja. Ik ben een beetje een landhopper. Ja, hoe bevalt het Brazilië tot nu toe? Ja, het bevalt goed. Ja, het, uh, de temperatuur bevalt helemaal goed. Dus uh, tot nu toe uh, alleen maar lekker weer geweest. Oh. met af en toe een flinke tropische regenbui. Maak ons even ik, jaloers. Hoeveel graden is het daar? Uh, ik denk, ik zie nu buiten dat het nu nog 21 graden is. Het is nu 8 uur s'avonds, iets over 8. Oh, heel graag. Wat lekker, die lange zomeravond. Overdag uh, tussen de 25 en 35. Wat goed. Is er iets uh, opgevallen in je eerste weekje Was jullie dat je echt dacht van wauw, dit is echt een eye-opener voor mij qua land? Ja, dat ik, uh, ik spreek heel goed Spaans, uh, uh, maar uh, Portugees, uh, het, het verstaan dat uh, dat moet ik echt even flink aan gaan werken merk ik al. Dat is een hele andere dus taal toch? Dat, ja. Ja, het is, nou, het, het, het, het is een beetje een, uh, ja, een verre familie van van het Spaans. Je okay. zou misschien een beetje kunnen vergelijken, uh, vergelijken tussen de uh, verschillen tussen Nederlands en Duits, zoiets. ja. Dus, ja. Uh, als, je, als je Nederlands met een Duits accent spreekt, dan, uh, dan vind je het Nederlands al snel dat je Duits spreekt. Nou, zo weet ik, dat, dat, dat doe ik dus in, uh, in Brazilië. Ik praat over Spaans met een Portugese tongval. En vind ik, op dit moment vind ik het wel goed genoeg. Maar goed, ik moet er nog even een eens tegenaan gooien. Zullen wij het gewoon zo meteen in het Nederlands doen dan? dan gaat het makkelijker, denk ik. <laughs> Doe me. Zo meteen, uh, verder, uh, spreek een je verder Wolf. Dankjewel. Tot zo. Tot zo. Hoi hoi. En dan uh, de laatste voor dit uur. PJ, goedenacht. Buenas noches. Buenas noches. Fijn. Dan ben ik meteen een beetje in de sfeer van Spanje, want daar zit jij. Ik zit in uh, Cáceres, in uh, het gebied Extremadura. En dat uh, ligt boven Andalucía en uh, tegen Portugal aan. Te is het daar ook zo mooi weer? Het is uh, fantastisch weer. Ik heb vandaag uh, vanmiddag weer lekker buiten geluncht. Vorig weekend was het zo van, uh, toen was de eerste regenbui weer, sinds maanden. En toen je ziet, begint het nu al, uh, de herfst. Maar uh, nee hoor, het ziet er strak blauw uit. En de hele week ziet er nog geweldig uit. Dus ik hoef geen uh, bondjas aan te doen als ik die kant op kom. Nou, als je nog een maandje of twee wacht, uh, wel, want dan komen ze overal vandaan. Gaan we het zo meteen verder over hebben. Dankjewel okay. uh, PJ en tot zometeen. Okay. meteen. Jo. Groetjes, tot zo. Zometeen dus uh, verder met uh, de correspondent over de onderwerpen van vannacht. En dat is dus Bond. Wil je trouwens zelf correspondent worden van de wereld van Filemon? Dat kan hè. Je kan, uh, je kan je gewoon aanmelden. En dan vooral als je in India of Japan zit. Dat lijkt ons nou echt heel leuk van de hele redactie van de wereld van Filemon. Die bestaat uit heel veel mensen. En dan gaan we je bellen en dan kom je misschien wel in het programma. Je bent van harte welkom. Uh, stuur een mailtje naar dewereld.bnn.nl of bezoek even de website dewereldvanfilemon.bnn.nl En voordat je het weet zit jij hier in het programma. Uh, de wereld van Philemon. I've never seen a diamond in the flesh I cut my teeth on wedding rings In the movies And I'm not proud of my address In a torn up town No postcode envy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 To the party, and everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money. But every songs like Gold teeth, gray ghosts dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams But everybody's like crystal maybe diamonds on your timepiece jet planes islands tigers on a gold leash we don't care we aren't caught up in your love affair and we'll never be royal. it's a one in our blood that kind of loves just ain't for us we crave a different kind of buzz let me be your ruler, ruler. you can call me queen Wat een mooi liedje. Lorde met Royals. En uh, daar had Erik het toen net over. Zijn beroemde buurvrouw uit Nieuw-Zeeland. En ja, fantastisch toch? Radio 1. Frank van der Lenden BNN. De wereld van Filemon. Yes, daar luister je naar. En uh, het eerste onderwerp gaat over... Ja, echt iets wat altijd een heet hangijzer is. En dat is bont. Wij staan hier als een uh, protest uh, tegen de Awards awardshow... die hier vandaag gehouden wordt. Het is überhaupt niet meer van deze tijd. Ik bedoel, we, we leven in 2010. We leven niet meer uh, in de jaren 70. Uh, alle oma's aan de bontjas. Het, het is echt uit die tijd. Uh, het is verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk hoe die dieren uh, leven. Vandaag hebben we 23... Nederlandse jonge topontwerpers een duidelijk bondstatement voor de toekomst uitgegeven. En laten zien dat bond het duurzame materiaal van morgen is. Bond is een biologisch afbreekbaar product. Bond gaat 25 jaar mee. Bond wordt gemaakt van een zichzelf steeds weer vernieuwende natuurlijke hulpbron. Volop argumenten om te zeggen bond is duurzaam. Een, uh, een oud fragment over een, een eeuwenoude discussie ook. En eigenlijk dat, dat uh, argument dat uh, de laatste man, dus die voor bond is... Uh, ja, bezig. Het is op zich, als je het zo bekijkt, kan je het natuurlijk wel omdraaien. Maar het is aan de andere kant toch ook wel weer raar hoe dat, uh, hoe dat allemaal in zijn werk gaat met Bond. En uh, ik heb het erover want afgelopen week uh, de fashion shows waren in Londen en Parijs. En dan is Bond op zo'n fashion show altijd volop aanwezig. En uh, iedereen heeft er wel een mening over. En uh, zeker in Nederland is volgens mij meer tegen Bond dan voor Bond. Maar ik ga eens eventjes kijken hoe dat in het buitenland is. En uh, als eerste ga ik eventjes naar Erik. Erik, goeienacht. Goeienacht, Yes, um, bond is uh, dat goed of slecht over het algemeen in Nieuw-Zeeland? Nou, ik, niemand. Ik kan bijna, nou, generaliseer ik een beetje, maar hier is het echt geen probleem, bond. Geen probleem? Geen probleem. Hoe kan dat? Dat komt ook omdat we hier een, een diertje hebben, possum, en de possum is een, uh, ja, je kunt het een klein konijntje, maar ja, het is een pest en we hebben er zo'n 70 miljoen van ja. en die vreten alle bomen op. Die, uh, Tuberculosis bij uh, als ze in aanraking komen van koeien. Ze vernietigen de kiwi-eieren. Dus voor ons is het een pest. dan is het een noodzaak om uh, de, die beestjes te vangen. Nou, en als gevolg daarvan hebben we een redelijk uh, prosperous bondindustrie. En ja. ik moet zeggen, ik vind het ontzettend mooi. Ja, is het mooi, Bond? Want ik, ik, ken, het, ik ken het beestje niet. Maar ja. uh, wat, voor, wat voor bondachtig is het dan? Waar kunnen we het mee vergelijken? Het ja, hoe moet je het vergelijken? Um, ik heb zelf een bondjas gekocht, tweedehands op eBay in Amerika, van een beestje wat daar een pest is, en dat is een racoon. Okay. Daar ga ik mee skiën, daar kun je het mee vergelijken. <laughs> het, is een half, het is ongeveer een bond, wat ongeveer wat langer is dan een konijn, maar korter dan waarschijnlijk uh, nechts. Ik, ik ben zelf ook, ik moet heel eerlijk zijn, tegen fokkerijen en al dat. Zo'n soort dingen waar die beestjes uh, geen leven hebben. Maar als het beestje vrij in de natuur leeft en we kunnen het dan gebruiken... hebben heb ik absoluut geen probleem mee. Nee, en daarom is het dus niet een, uh, is het geen echte discussie als het maar om dat bond gaat. En als het om ander bond gaat, hoe is het dan in Nieuw-Zeeland? Nee, hebben, hebben we eigenlijk ook geen oh, probleem. Niet? Er zijn nooit pr protesten hier uh, tijdens uh, modeshows. Ik denk dat we allemaal wat, ja, wat nuchterder zijn hier, ik weet het niet. Je kunt ook het, het, het bond wat natuurlijk controversieel is... kun je nog steeds in tweedehandswinkels winkels kopen. Uh, ...die zijn bijzonder populair in nieuw Zeeland... ...waar je dus alle kleren uit de jaren 70 en 60 kan kopen. Nou, daar hangen de nest en de, en de oma's... Uh, uh, uh, uh, manteltjes En uh, een bepaald publiek loopt daar gewoon in. Ja. van mensen die een statement willen maken... Wij, uh, ja, de, ...wij waren de oude hippies en we zijn het weer. En de nieuwe bontjassen zijn die ook overal te koop? Die zijn in veel toeristenwinkels te, te koop. Niet in de warenhuizen... Maar in de warenhuizen we zijn, van dat bond maken ze ook wol en truien. En dat is overal te koop. Dat is possumwol. possumwol. Ontzettend mooi zacht. Lijkt een beetje op uh, uh, een soort angora. En uh, dat wordt dus, van dat beestje wordt dus ook wol gesponnen. En heb je, heb je deze possumwol of possumbond, heb je dat ook in Nederland? Weet je dat? Ik weet het niet. Ik, ik, uh, volgens mij niet. Misschien kan je het uh, importeren. Wordt, je kunt het dus allemaal via webwinkels bestellen... En als je hier dus op de airport komt... en dan, ik weet niet hoeveel winkels... met dat soort uh, bond uh, en possumbol... Mm. kun je overal komen. En, uh, ik heb net dus uitgerekend... we hebben 70 miljoen van die beestjes. We zouden wow. in principe... Als, als die pest verdwijnt, kan elke Nieuw-Zeelander... in een bondjas lopen. <laughs> het zou wel mooi zijn dat het soort nationale kledij wordt... zo'n bondjas van een possumdiertje. Ik, ik, ik, ik, ik, ik kan me voorstellen dat dat dus protesten zijn. Maar zeg nou eerlijk... bond is toch ook iets... Het, het is wat. Jij vertelde net, jij hebt een bontjas gekocht. Ja. Maar uh, ik vind het iets heel sensueels. Maar iets heel warms. Dat, dat kan toch niemand ontkennen? Nee, ja, kijk, ik begrijp de en de tegens als het om deze discussie gaat. Ik heb hem een tweedehands gekocht ook in, het, in een zaakje in Berlijn. En daarom heb ik ook zoiets van, het is tweedehands, dus dan is het allemaal niet zo erg. Maar het is aan de andere kant natuurlijk belachelijk dat de dieren moeten sterven voor een jas die wij dan aan willen. Daar ben ik het helemaal met je eens. Maar uh, als die dieren een pest zijn, heb ik er ja. daar geen probleem mee. Dat ben ik dan weer met jou eens. Dankjewel, Erik. Goed zo. Ik spreek er zo meteen verder over de natuur waar die kleine beestjes in leven. <laughs> Oké, okay, tot, tot zo. Tot zo, hoi hoi. Uh, Anne, goeienacht. Ja, goeienacht. Goeienacht. Ja, het kwam toen net ook al ter sprake uh, bij Erik. Ik heb dus ooit een keer een bondjas gekocht in Berlijn. En dan is meteen mijn vraag ook aan jou. Is bond hip in Berlijn? Um, nou, je hebt wel de mogelijkheid om het te kopen. Je hebt waarschijnlijk ook inderdaad uh, op zo'n tweedehands markt... zo'n tweedehands winkeltje gekocht. Ja, een duister winkeltje uh, was dat. Er hingen allemaal prularia en dan hingen er hele mooie bondjes tussen. <laughs> nou ja, dus dat heb je wel, maar het is hier wel een beetje controversieel, hoor. Ja? Um, Berlijn wil zich ook wel echt een beetje als een groene stad... als dus een duurzame stad neerzetten. En mensen hier zijn ook wel aardig uh, een beetje links. Dus je kan beter eigenlijk geen aan doen hier. Maar het is wel ook een, wel een soort... Mode-item, wat ook wel de hippe jongeren dragen en zo, toch, Bondjassen? Ja. Ja, ja, maar ik uh, zag dat persoonlijk vaker in Amsterdam dan ik het hier in Berlijn zie. Oké, okay. heb je, je er zelf een? Het... Nee, ik heb er zelf geen. Maar is dat uit uh, pure uh, ja, rationele en dat je zegt van ik ben tegen Bond dat je hem niet hebt of omdat nee. je het gewoon niet leuk vindt? Nee, er is er nooit van gekomen. Het okay. is, is wel het... lekker warm, want het kan hier ook heel koud worden. Ja, inderdaad. Want Berlijn is uh, zeker zwinters natuurlijk. Maar het, het kan er echt ijs en ijs koud zijn. En zo'n bondje ja. is wel echt een fijn fijne iets om te hebben. Ja. ja, maar liever dus niet eigenlijk. Ze hebben hier dus ook uh, uh, echt een fashion week. En dan hebben ze ook helemaal een duurzame afdeling. Dus die kleding die daar dan geshowd wordt, moet dan allemaal duurzaam ontwikkeld zijn. Uh, dus ze steken daar heel erg op in. Dat als het ja. ecologisch is. Um, ja, en er waren vorige keer ook allemaal protesten, ook hier in Berlijn, tegen Bond. Want dan is het echt gewoon dierenactivisten die dan zeggen van, nee, dat kan niet. En dan is er, zijn, er, zijn er echt rellen dan ook, of is het wel een vreedzaam protest? Nee, het is wel vreedzaam. Er zijn in Berlijn bijna elke dag protesten, want uh, ze houden daar nogal van hier. Uh, dus dat moet je altijd netjes aanvragen, dan wordt alles begeleid door uh, politie. Uh, ja, en de laatste keer waren mensen allemaal naakt gaan protesteren. Oh. Dus ja, dat... oh, dat was met die leuzen op hun lichaam, toch? Ja, precies. Met uh, de, nou ja, tegen tegenbond en zo. En uh, ja. hoe is het, als je op straat loopt, daar word je dan ook, word je dan aangekeken als je een bontjas aan hebt of is dat wel weer oké? Okay? Nou, ja, je zou gewoon een beetje uit de toon vallen als je dat zou doen, echt waar? Dus, ja. Dus, ja, het is wel een beetje dubbel. Mensen dragen natuurlijk wel gewoon leren schoenen en dat soort dingen. Maar een bondjas, ja, dat is echt, uh, als het niet hoeft, dan, dan doe maar niet. Oh, ik had echt het idee dat in Berlijn dat allemaal wel kon. En dat het juist ook wel gewoon een beetje een, een stijltje was of zo daar. Ja, dat komt misschien een beetje door die, door die markten en zo... waar je ze wel in principe kan halen. Ormauwpark is een hele bekende vlooienmarkt, dus je ziet ze wel hangen. Uh, maar in Amsterdam vond ik echt dat het veel meer gedragen werd. Ja, want je hebt wel echt van die bondmarkten, zeg je? Ja, nou, niet de hele markten, maar je hebt wel... van die vlooienmarkten kan je ze er wel tussenuit vissen ja, Wat voor jas draag je zelf? Wat voor jas ik zelf draag? Dan moet ik even goed nadenken. <laughs> ja, oh ja, ik heb nu een of andere legerjas. Oh, Oké, okay. oh dat is ook wel leuk voor in Berlijn. Ook heel leuk. Ja, toch? Anne, ik uh, spreek je zo nog even verder over de natuur in Berlijn. Want uh, die is op zich ook wel aanwezig daar. Zeker met, uh, rondom de stad Berlijn. Dan heb je best wel veel ja. bossen en dergelijke. En dan, uh, dan uh, spreek ik je zo meteen weer. Is goed, tot, tot zometeen. De wereld van Filemon. In Nederland zijn vossen en chinchilla-fokkerijen sinds 1995 verboden. In Rusland is een bekend bondproduct de ushanka, ook wel de pelsmuts... Een vaak grijze muts met oorflappen op het hoofd. De Duitse modeontwerper Karl Lagerfeld staat bekend om zijn fanatieke bondgebruik in zijn kledingcollecties. Hij vindt dat je gewoon bond mag gebruiken van dieren die anders ook mensen hadden gedood. In Nederland is sinds 15 januari dit jaar de wet Verbod Pelsdierhouderij in werking getreden. Dit betekent dat er geen fokkerijen meer bij mogen komen. Dit betekent dat er geen fokkers meer bij mogen komen. De wereld van Filemon. Het kan niet vaak genoeg gezegd worden. Het gaat over bond en uh, ik uh, vlieg de hele wereld rond. Omdat, uh, nou, ja, dat is de wereld van Filemon. En Filemon is er niet, dus daarom neem ik zijn plekje over. Mijn naam is Frank. En ik was er net al in, uh, in Duitsland. En ik ben nu in uh, Brazilië. Wold, goeienacht. Ja, nacht Frank. Yes, ben jij, jij bent een, een, een, een landhopper. Je was eerst in Argentinië. Uh, ja. En je bent ook nog in Bolivia eventjes geweest. En nu zit je dus in Brazilië. Ja, klopt, ja. Eventjes voordat we het over bond gaan hebben, wat is je favorietje tot nu toe qua landen? Uh, ik denk, nou van de landen die je net hebt opgenoemd, denk ik uh, Bolivia. Oké, okay, maar je bent nu pas een weekje in Brazilië, dus je moet het nog een beetje leren kennen. Daarom, dus ik denk als je me volgende week belt, dan, uh, dan heb ik plots een hele andere mening. <laughs> <laughs> ik denk dat niemand bond draagt in Brazilië, het is veel te warm ervoor. Het is veel te warm, ja dat klopt. Ik heb het tot nu toe... Uh... Maar uh, uh, veel speurwerk heb ik geen enkele bondjas gezien. Dus ik denk dat, uh, dat uh, het bond op zich niet zo'n thema is. Maar goed, als je het hebt over bond, dan heb je het natuurlijk over allerlei andere dierenhuiden die je ook als kledingstukken kunt gebruiken. Of als accessoires. En uh, het is ook wel zo dat in Brazilië ontzettend veel dieren zijn. Met, uh, veel oerwoud, veel jungle. Dus uh, nou ja, uh, daar komen we inderdaad wel dierenhuiden. Uh, en wat voor dierenhuiden dan? Slangenleer en zo. Nou, uh, ja, slangenleer. Ik heb uh, even een, een klein onderzoekje gedaan. Het is zo dat er hier in, uh, in schoenenwinkels wordt veel schoenen verkocht met in ieder geval een uh, slangenleermotief of een leermotief. Dat is allemaal, uh, hoe zeg je dat al, net. Maar het is natuurlijk wel zo dat mensen, dat geeft wel aan dat mensen daar belangstelling voor hebben. En ook uh, broeken en zo met een of ander motiefje. Nou is het zo, ik heb even mijn vriendin gevraagd, ze is Boliviaanse en zij heeft een goede kijk op, uh, op kleding. En ze zei dat ze tot kort uh, in Bolivia in ieder geval, uh, nog veel uh, slangen leren en uh, krokodillen leren, uh, hoeken, schoenen en uh, handtassen werden verkocht. En die kwamen allemaal uit Brazilië. Dus er is toch wel vraag naar. Maar is is best wel aan... een markt dan in Brazilië voor, uh, voor, voor dierenhuiden, maar bond niet. Nee, bond niet. Nee, nee. Maar zie je dan nooit ook iemand als het een keer... Is het eigenlijk überhaupt wel eens echt heel erg koud in Brazilië? Nou, ik kan me voorstellen, volgens mij is het in Zuid-Brazilië, uh, zo richting Argentinië. Kan het inderdaad heel erg koud worden. Dus, uh, maar goed, dat ben ik nog niet geweest. Op, op dit moment ken ik alleen nog maar Sao Paulo en, uh, en Brazilië. Ja. Dus, uh, het is ook zo'n ontzettend groot land. Hè? Het is iets van 200 keer zo groot als, als Nederland. Dus het zal wel een tijdje duren voordat ik het hele land weer ken. Maar, eh, uh, dus het kan goed zijn dat er in het uh, zuiden van het land mensen ook, uh, ja, warmere kleding dragen. En misschien ook, het is natuurlijk ook zo dat mensen die, eh, uh, ja, ver weg van de stad wonen, echt midden in de natuur wonen. Dan ben je automatisch geneigd om, uh, om ook dierenhuiden te gebruiken als kledingstuk. Of in eentje stammen die je posten gaan gebruiken. Ik zag vanmorgen bijvoorbeeld een, uh, een reportage op tv. Dat was ergens in het westen van het land, in, het, uh, in de grens met, uh, met Peru. En dan uh, ging een, de reporter ging mee met een, uh, met een man die in een, in een stadje woonde. Op jacht. En, nou, dan werden er werden wat dieren geschoten en die had hij gewoon nodig om te eten. En uh, nou goed, toen kwamen ze uiteindelijk thuis, uh, bij, bij die man thuis aan. En dan hadden die een, uh, de huid van een jachtluipaard uh, tevoorschijn. Kan je hele mooie dingen die van maken. een uh, tijdje ervoor had geschoten. Dus ja, er wordt gejaagd op, uh, op dieren, op wilde dieren. En uh, op die, die, ook op dieren die op uh, het uitsterven bedreigd worden. Maar mag je, daar nou zomaar, mag je die dan zomaar schieten in eerste instantie? Maar hey, mag je er dan ook nog iets van maken? Mag dat allemaal wel? Ja, nou ja, dat is altijd een eeuwige discussie. Hè? Uh, uh, als je het echt uh, gaat over commerciële doeleinden, dan, uh, dan niet. Want, uh, mensen die al uh, inheemse stammen, die al eeuwenlang uh, uh, van het oerwaard leven en daar bijvoorbeeld ook apen eten of, uh, of andere uh, dieren gebruiken voor wat dan ook. Ja, uh, dat is moeilijk om, daar, uh, om dat meteen te gaan verbieden, want dan breng je het hele leven van zo'n inheemse stam, maar plotseling uh, draai dan om. Ja, dan ga je tradities uh, verbieden en zo. Ja, kijk, het is ook wel een beetje een. Je moet altijd een beetje een evenwicht zoeken, hè. Okay, het is natuurlijk niet zo dat we uh, die inheemse bevolking dat die uh, dat in tot een lengte vandaag uh, uh, echt inheems blijven of totaal geen contact met de buitenwereld hebben. Uh, of dat die al altijd al, al een uitzonderingspositie mogen uh, moeten hebben. Maar maar goed, uh, uh, ja. Het is gelden in, in, in het oerwoud gelden natuurlijk wel wat andere, andere regels en andere gewoontes dan, dan hier in de stad. Ja, nee, dat, dat is absoluut logisch. Even nog een persoonlijke vraag, Wolt. Uh, bond, ja of nee? Nee. Oké, okay. dankjewel. Ik, ben, ik spreek je zo meteen verder over uh, de natuur in Brazilië. Die moet volgens mij heel bijzonder ja. zijn, dus hebben we hebben genoeg te bespreken. Prima. Tot zo. P.J., nacht. P.J.? Ja, ben je daar? Buenas ja, noches? Het, ja, ja, dat was oh, hem inderdaad. Jij zit in Spanje, vandaar de, de, de Buenas noches. De buenas noches, ja. Um, uh, heb jij zelf een bondjas? Ik niet, maar mijn vriendin wel. Ja? Ja, ja. Is bond uh, een beetje de mode in Spanje? Nou, het is mode, mode, mode. Het is hier heel normaal. en uh, Zeker in dit stuk van Spanje. Uh, over een tijdje, ik denk over een maand of anderhalf, twee... Uh, Wanneer het weer een beetje kouder wordt, dan komen alle bontjassen weer uit de kast. Ja, ik vind het prachtig. Ik vind het prachtig. Maar het is geen probleem om uh, met bont over straat te lopen. Absoluut niet. Nee, mensen komen naar je toe van oh, het heb je een mooie jas aan en bla bla bla. Het is pronken, Wauw. En ze heeft dus nooit ook jouw vriendin dan als ze over straat loopt met die bontjas echt gewoon dat niemand dat er geen verfbom tegen de jas aan. Nee, of zo? nee, absoluut niet. En ik probeer het hier wel eens in Spanje duidelijk te maken dat je dat niet moet doen in Amsterdam. Dat dat gewoon gevaarlijk is. Hè? Ah, volgens mij is dat, kijk, valt het maar, ook wel mee, hoor. Dat meen je niet. Dat meen je niet hè? Het is een beetje in welke uh, kringen je begeeft ook wel, denk ik, qua hoe nee, erg Ja, het is. maar goed, ik geloof dat je in Amsterdam niet zomaar met een bondjas uh, over straat kan wandelen. Hè? En hier is het heel normaal. En het, ja, wat is bond? Het is leer met haar. Hè? Ik bedoel, uh, ja, en dan gaat het over de beestjes. Ik, ik ben niet zo'n moraal ridder en ik ben natuurlijk wel tegen... Het feit dat die dingen uh, op een bizarre manier, uh, die beesten ja. op een bizarre manier gekweekt worden. Die dingen zijn je ook. Dat vind gewoon <laughs> fantastisch. Ja, het ziet er wel heel mooi uit en dat is ook een, een veelgebruikt argument... En toen net ook in het fragmentje wat ik, uh, wat ik afspeelde... zei diegene ook van eigenlijk is het duurzaam, want het komt uit de natuur. Alleen de manier waarop dan zo'n nou, mensenfokkerij of zo... dat is ja. natuurlijk niet helemaal koosje Want daar zitten ze echt onder embarmelijke omstandigheden. Dus daar is ja. een beetje... Er moet een balans in worden gevonden. Maar ja, in Spanje... Maar ja, maar dat heb je natuurlijk met de kiloknallers in Nederland... Uh, met, uh, of waar dan ook trouwens, uh, van de varkens en noem maar op, uh, precies hetzelfde. Maar in Spanje kan je overal een bontjas kopen als je wil. Overal, Ja, de winkeltjes hier, uh, want het is hier zwaar crisis natuurlijk. Maar de bondjassenwinkeltjes, dat vroeg ik van de week nog even aan mijn vriendin. Die zei van, ik vroeg van, hoe zit het daarmee? Ze zeiden van, nou, die doen het goed hoor. Dat is geen enkel probleem. Die lopen heel goed? Dat loopt gewoon prima door. Je ja, geen enkel probleem. Misschien, uh, dan redt de bond jullie uit de crisis daar in Spanje. We, we, we er is natuur genoeg om uh, een halbond te kijken. Ja, nou, leuk dat je het zegt dat er natuur genoeg is, want zometeen uh, praten wij daar verder over. Ja. Over de natuur in Spanje. En ik uh, ben, net zoals heel veel Nederlanders, wel eens een keer op vakantie geweest in Spanje. Dus uh, die natuur kennen we wel een beetje hier in Nederland. Ja, ja, ja. ja. P.J., tot zometeen. Bueno. En uh, ja. buenas noches voor deze alvast. Ja. Okay. Tot zo. Dit is Michael Jackson met Rock With You. Yeah Michael Jackson. Ik vind dit wel een van zijn leukste liedjes. Ik kreeg van de muziekredactie door van uh, ah, misschien kan je een plaat van Michael Jackson draaien. Toen ging ik eventjes zo spitten door ons muzieksysteem. Toen dacht ik, yes, het wordt rock with you. Radio 1. Heeft hij de macht in de benen? Frank van der Lende. En hij staat! b -N -N. Hier komt de wereld van Philemon. Yes, daar luister je naar. En, uh, het gaat over natuur het uh, komende half uur. En dat natuurlijk omdat uh, de nieuwe wildernis in première is gegaan. Die uh, documentaire over de prachtige natuur bij de Oostvaartse plassen in de Flevopolder. Hier vlakbij zit een familie bevers in een Beverburg. We gaan proberen ze te filmen. Dat hebben we hebben ze vorige week geprobeerd in de avond te filmen. Dat zag er al heel mooi uit, maar zoals zorgens vroeg met dit zonnetje is het nog veel mooier. En sinds vorige week zwemmen de jonge bevers ook buiten. Dus wie weet kunnen we die nog wel filmen. Hier vlak voor ons neus zit de burgt. Je ziet hem daar aan de overkant. Ze dus gaan ons gemakje hier zitten en wie weet komen ze zo meteen voorbij zwemmen. Er zwemt hier nu een jonge bever. Recht voor ons neus. hij gaat er ook nog eens voor ons neus zitten. eten. Er zwemt hij. Wauw. Ik had nooit gedacht dat het zo spannend zou zijn om het stel jonge bevers te filmen. Als je gaat fluisteren wordt alles spannend. Ja, de, je hoorde een stukje uit uh, de Nieuwe Wildernis. Althans, de making-of van de film De Nieuwe Wildernis. Die is uh, deze week in première gegaan. En uh, ja, dat gaf even een inkijkje in het, in het, in het natuurleven hier in Nederland. Maar ja... Nederland is klein, qua oppervlakte niet zo heel erg groot, ook best wel druk bevolkt, dus niet heel veel plek voor veel natuur. En daarom dacht ik, uh, ik ga eens eventjes een rondje maken over de wereld, want daar is de natuur natuurlijk nog veel mooier. En ik ga eerst even naar Nieuw-Zeeland. Erik, goedenacht. Goedenacht, goeiemiddag hier. Yes, goedenmiddag bij jou. Uh, en het zonnetje schijnt waarschijnlijk. Want het is, uh, It is ongelooflijk mooi. Het is 22 graden, hoor ik, maar... Fijn. Dan zal ik jullie niet mee verwerken. Nee, nee, we houden meteen erover op. Wat ik wel graag wil weten, want um, Nieuw-Zeeland staat echt bekend om zijn mooie natuur, toch? Fantastisch. Ongeveer, um, ik ben het... <lacht> maar dat is eigenlijk heel grappig. Toen ik gevraagd werd over de natuur te praten, dacht ik van nou, het wordt een prachtig mooi verhaal hè, over hoe mooi Nieuw-Zeeland is. En het is fantastisch mooi. Uh, de natuurgebieden die beschermd zijn, uh, hebben ongeveer drie keer de size van Nederland. Maar de, en Nieuw-Zeeland wordt in het buitenland uh, gepromoot door de slogan Nieuw-Zeeland 100% pure. Mm. En jullie hebben de films gezien, uh, The Hobbits, Lord en, of the Rings, uh, Lord of the Rings, fantastisch. En toen ging ik wat onderzoek doen en toen schrok ik me. En het lazer is. Nou vertel. Elk jaar sterven er door ongelukken twee mensen per week in Hè? de Nieuw-Zeelandse natuur. Hoe dan? 100 fatalities per jaar. Maar hoe gaat het dan? Is het zo gevaarlijk als je de natuur in gaat daar? Zijn er krokodillen? Zijn er, zijn er... Nee, er zijn dus geen wilde beesten. Maar de natuur zelf is zo wild en zo ruw... dat heel veel mensen dat onderschatten. Maar in welk opzicht en, dan? In, in, in niet gekleed zijn. Uitgaan uh, zonder een uh, companion. Dus alleen. En dan verdwaald raken. We hebben hier een speciale organisatie. Dat uh, <coughs> is de Police... Search and Rescue team, die, doet 2000, die redt 2000 mensen per jaar uit de natuur. Zo. Waarvan 12% toeristen. Um, en meestal komt het neer: mensen zijn te slecht voorbereid als ze die wilden in de natuur ingaan. Ja. En dan het schrikwagende zijn. Nou ja, ik vind het heel veel. Ja, het is, het is. kijk, we hebben hier 400 mensen die doodgaan in het verkeer. Nou, dat kun je je voorstellen. Een auto instappen, dat is gevaarlijk. Maar je denkt toch niet dat je uh, gevaarlijk... Ach, oh, ik ga een mooie boswandeling maken. Blijkbaar is dat zo. Nou, ik schrok me rot toen ik gisteravond die uh, figures <laughs> allemaal las. Ik maar heb wat is dat nog nooit op televisie gehoord. Misschien wordt dat netjes verzwegen. Ja. <laughs> maar je moet hier gewoon oppassen. Maar wat blijkbaar. is het dan zo wild, Erik? Want is het dan dat je snel verdwaalt doordat het zo dicht bebost ja, is? Ja, of doordat ja, er, er water is? Afdaad, als zo gauw je het pad afgaat kun je volledig de weg kwijt zijn. En dan, we hebben hier instants waar mensen een week lang zoek zijn. Zo, dat is spannend. Dan vallen er regelmatig mensen van cliffs af. Er staan geen netje, nette hekjes rondom nee. gevaarlijke punten. Um, daarnaast, in de natuurgebieden waar water... verdrinken er een hele hoop mensen. It's like white water rafting. Of als ze een rivier overheen willen uh, gaan... terwijl ze denken, nou dat kan wel. En verdrinken... Dan kwam ik er ook nog achter dat. Kijk, in, in Europa uh, gaan high schools gaan naar Parijs, naar Berlijn. Je weet ja. uit trapjes. Hier gaat bijna elke high school naar de natuur. Nou, daar schrok ik ook van hoe, fout, hoe vaak dat fout gaat. Mensen die verdwalen. Ik denk dat niemand zelf... meer de natuur in gaat als ze daar op vakantie gaan. Nee, nee, nee, nee, nee. Natuurlijk gaat dat natuurlijk. Want kijk, als ik zeg dat er 2000 mensen gered zijn. En misschien zijn er wel... <laughs> uh, weet ik wat... 350.000 mensen die de natuur gaan. Dus daar heb ik geen gegevens over. Maar ik raad gewoon iedereen aan... wees voorbereid. Ga nooit zelf de natuur in. Alleen. Zorg dat je goed gekleed bent. En um, licht altijd de instanties in. Want dat moet je eigenlijk ook doen. Want dat ze weten waar je bent. Maken. Ik ben vijf dagen weg. Ja. En als ik niet terug ben... Want er is ook geen, in die natuur hier, er is geen telefoonreception. Het is niet zo van, oh, ik bel eventjes 111 uh, uh, en dan komen ze me halen. Je moet maar hopen <laughs> dus dat je gevonden iets je groot wordt. Daar is het niet voor om dit land. Nee. En als je zelf de natuur in gaat, uh, Erik? Uh, ga je dan nee, ik ben diep alleen de, alleen de natuur de in? Ik ben alleen maar een skiën. Ik moet zeggen, um, en dan um, om terug te komen op Bond, dan trek ik altijd even mijn bondjas aan. Ja. Maar dat is het enige wat ik doe, is af en toe skiën. En voor de rest, uh, het lopen, um, mijn vriendin wil me altijd mee hebben, oh, gaan we nog eens een keer de Rootburn Trap doen, dat is een vijfdaagse trip. En ik heb, ze nog steeds niet, uh, ik heb het nog steeds niet nagedaan. Stel dat je het gaat doen, Erik, uh, bereid je goed voor en pak je goed in. Dat is heel belangrijk hier in Nieuw-Zeeland. Sorry dat ik een beetje negatief was dit keer. Nee, ja, nee, dat maakt niet uit, de waarheid moet boven tafel komen. <laughs> Toch Radio 1, hè? de nieuwszender van, uh, van Nederland. Dus hebben we dat er eventjes uh, in de wereld gebracht. Dankjewel, Erik. Oké, okay, tot ziens hè? Fijne nacht en uh, tot de Joep, volgende doei. keer. Groetjes. En uh, van Nieuw-Zeeland ga ik zo het vliegtuig in naar Berlijn. En dan uh, zit uh, Anne Rutte daar op mij te wachten. Anne, goedenacht. Ja, goedenacht. Hoe is het met uh, de natuur in Berlijn? Nou ja, uh, er is heel veel te zien qua natuur eigenlijk in Berlijn. Ja, Berlijn is een beetje bekend als een hele grote, drukke, nou ja, vervallen stad misschien bijna. Maar er zitten ook heel veel parken tussendoor en heel veel meren. Um, dus zeker in de zomer kan je er heel vaak op uitrekken. Ja, en daaromheen, want ik heb wel eens een, uh, een reportage gemaakt toen ik in Berlijn was, voor de radio ook. Dat, uh, dat ze uh, overlast hadden van wilde zwijnen ja. in de stad. En die kwamen dan uit die bossen daaromheen. Ja, Grunewald is bijvoorbeeld een heel uh, groot bos daaromheen, inderdaad. Um, en je bent er echt zo, ik woon een beetje in het midden van de stad, maar dan ben je binnen nou, 40 minuten ben je al in dat bos. En dan is het echt alsof je een heel ander gebied bent. Ja, is dat mooi? Wat zie je dan? Ja, heel mooi. Uh, uh, ja, wat zie je? Meertjes zaten er. Uh, en het is gewoon een heel groot bos. Ja, inderdaad zwijnen, maar die heb ik dan persoonlijk niet gezien. En ik kan heel veel uh, fietsen, wandelen. En ik stuit ook nog op een FKK-strand, wat een naakstrand is, wat ook weer heel typisch is yes. voor Duitsland en Berlijn. Uh, dus dat kan ook nog. Ja, maar ze zijn sowieso heel erg uh, met uh, natuur bezig en duurzaam. We hadden het toen net over Bond. En toen zei je ook al van, nou ja, het is een, een vrij linkse stad en veel groen. Ja. Ook in het opzicht van Bond, maar dus ook in het opzicht van echt groen groen. Ja, ja, ja gewoon letterlijk inderdaad. Ja, Berlijn is opgebouwd. Vroeger waren het allemaal kleine stadjes die aan elkaar uh, ja, vastgegroeid zijn. Waardoor er heel veel open ruimtes tussen zijn gebleven. Uh, en mensen passen er ook wel goed op. Je moet wel echt je spullen achter je ja, opruimen... Um, en ook thuis moet je altijd netjes je afval scheiden. En er wordt ook op gelet als je dat ook echt van die container doet. Ja. Dus uh, mensen zijn er wel mee bezig. Heel milieubewust, hè, op alle gebieden? Ja. ja, het is wel een beetje een trend, hoor, ook. Uh, het heeft ook. Berlijn is ook wel een hele vieze stad in één kant, maar heel veel jongeren, heel veel studenten zijn wel echt mee, mee bezig om die bio uh, uh, ja, uit te dragen. Het is hip om groen te zijn. En wat, uh, wat, wat doe je dan als je naar zo'n parkje gaat of naar de bossen rondom, uh, rondom de stad? Uh, nou, in de zomer zeker. Als het lekker weer is, dan trekt iedereen er gelijk op uit. Wat heel, erg, wat heel veel mensen doen, is gaan gelijk barbecueën. Uh, dus dat zijn heel veel mensen. Ja, je kan ook verder heel veel fietsen. Maar de meeste mensen gaan gewoon met een boekje, wat bier, uh, gewoon hangen. Ja, lekker. Wat wij eigenlijk ook hier in Nederland doen. Ja. Gewoon een ja, uh, ja. beetje de natuur proeven. En als je verder, ben je ook wel eens buiten Berlijn echt nog geweest? Dus niet in de bossen daaromheen, maar echt uh, in andere stukken van Duitsland qua natuur? Uh, nee, ik, ja, ik weet dat Sparta, het is ook heel bekend, maar ja. ik ben daar zelf niet geweest. En je hebt nog de uh, Sauerlanden, waar je ook al goed kan ja. fietsen en zo? Ja, en bij de Oostzee schijnt het ook heel mooi te zijn. Ja, misschien nog een keer een leuk tripje voor je, Anne. Ja, misschien moet ik dan maar doen. Ja, misschien uh, als je morgenochtend wakker wordt, de zondag goed besteden en lekker erop uittrekken in ja. de natuur in. Is goed. Dankjewel en uh, tot de volgende keer, Anne. Is goed. Auf Wiedersehen. Doeg. Tjus. De wereld van Filemon. In Groenland vind je het allergrootste beschermde natuurgebied in de wereld. Het Nationaal Park van Groenland is een gebied van 927.000 vierkante meter... en is net zo groot als 219 landen bij elkaar. Je vindt er ijsberen, walrussen en andere dieren. In Amerika ontstond in 1865 het eerste natuurgebied aan de oostkant van Californië. Inmiddels heeft Amerika 57 nationale parken. In Nederland ontstond in 1930 het eerste nationale park. Nationaal park Veluwezoom. In Zuid-Amerika vind je een van de grootste regenwouden van de wereld. De Amazone. Ze zijn daar nogal fanatiek aan het kappen. Want als ze op dit tempo zouden doorgaan... hebben we over 30 jaar geen bos meer op de wereld. De wereld van Philemon. Walt, goedenacht. Ja. Yes, dan... jij zit er in Brazilië. Echt net een weekje, dus je moet alles nog een beetje ontdekken. Heb je de natuur al een beetje kunnen ontdekken in Brazilië? Ik heb de natuur een beetje kunnen ontdekken. Dat wil zeggen, ik heb even de Lonely Planet op nageslagen... ...wat er allemaal te doen is in Brazilië qua natuur. En er is veel te doen qua natuur. Dus dat weet ik al. Zoals? <laughs> nou ja, hier in Brazilië, dat is de hoofdstad van Brazilië, daar ligt een, een, een, een nationaal park. Dus daar moeten we nog heen. Ik denk dat we er volgend weekend even heen gaan. En, nou ja, goed. Wat, wat er net ook even in de feitjes ten voren kwam. Uh, de Amazone, dat is een uh, enorm uitgestrekt gebied. En, uh, nou ja, uh, verder. De, de, de, de, de natuur zit ook in de kleine dingen. Hè. Ik zag uh, toen net. Ik had mijn uh, balkondeur open staan, We zitten hier op, wonen hier op 10 hoog. Met uitzicht over heel Brazilia. En uh, er kwam plotseling een enorme aan naar binnenzijde. Dus die, ik even, die moest ik wel even naar buiten werken. Maar zo groot als je hand, of hoe groot is een groot? Nou ja, een half en een half hand. Een hand is nogal groot. Dus, ja, oké, okay, uh, dus uh, die, een, die, een flinke achter. middelvinger, eigenlijk. Ja, zoiets, ja. Ja, ja, ja. ja, Maar echt een uh, enorm beest. En uh, nou ja, ik, ik zag hier gisteren kolibries vliegen. Uh, oh, mooi. Vliegen. Uh, ja, heel mooi. En uh, nou ja, er allemaal kleine kevertjes. Op mijn werk, ik werk op het vliegveld van uh, de luchthaven van Brazilia. Uh, we hebben een tijdelijke werkplek daar. En daar kruipen ook allemaal kleine hagedisjes rond. En uh, nou ja, dat is uh, ja, veel te zien. Vind je dat eng? Nee, ik vind het wel, wel mooi. Ik, ben, ik heb een tijd in Midden-Amerika gewoond. En daar was hij in de orde van de dag. Daar liepen ook al mijn kakkerlakken door mijn huis heen. Niet oh. vanwege dat het zo onrein was of zo. <laughs> maar uh, ja, dat, dat, dat, ik ben er zo gewend aan geraakt, aan allerlei dieren. Dat, uh, ik vind het ook wel mooi. Ja, en als je dan naar dat nationale park gaat in uh, Brasilia waar jij zit, uh, wat, wat, ja. wat zie je daar dan? Is dat dan echt wildlife? Dus zie je daar dan, uh, nou, ik weet niet wat er allemaal rondloopt, maar uh, echte wilde dieren? Of is dat wel allemaal ook gewoon redelijk netjes nou, en veilig? Ja. Nee, ik, er lopen wel weer rond, uh, er schijnen hersen rond te lopen, miereneters, um, en, uh, een zogenaamde manenwolf. ik heb er nog nooit van gehoord. Een maanenwolf? Een, uh, een Manenwolf. ja. Een wolf met, uh, ik weet niet of hij echt manen heeft, ik heb nog geen, uh, geen foto gezien, maar het schijnt een beetje een wolf te zijn die op een vos lijkt. Oh. Ja. Dat is wel dus, spannend. Uh, dat ga ik volgende week uh, ga ik even, even bestuderen. Maar je hebt ook wel de Braziliaanse jungle, toch? Ja, ja. En wat uh, vind je, je daar dan? De, jungle, de Amazonen. Nou ja, daar vind je van alles. Concordillen, uh, zoetwaterdolfijnen, jaguars, heel veel apen. Ik hoop dat er van 70 soorten apen uh, wonen. Uh, nou ja, allerlei soorten insecten, insecten slangen, uh, anacondas, boa constrictors, allerlei gittige slangen. Wow. Uh, nou ja, alles wat je in een, uh, in een normale jungle ook tegenkomt. Best wel denk, spannend. Eens, toekant. Ga je daar naartoe, denk je ook een keer? Uh, nou, daar wil ik zeker naartoe. Alleen, het enige nadeel is, dat ben ik ook achtergekomen... ...dat de binnenlandse vluchten in Brazilië... Dus ...in een heel groot land natuurlijk, maar sowieso... Uh, ...de binnenlandse vluchten zijn, uh, zijn vrij duur. Dus uh, ik moet even goed gaan plannen. En met, met een bus kan je toch ook een flinke busreis maken? Ja, dat klopt, ja. Maar daar ben je echt een paar dagen mee onderweg. En is, we zitten hier met een deadline, over het project. We zijn bezig met het, uh, met het opzetten van een nieuw bagageafhandelingssysteem ja. ...voor het vliegveld van Brazilië. En we zitten met een, uh, met een deadline. Het moet allemaal voor het WK af zijn oh tuurlijk. Volgende zomer. Ja, en, dus we moeten even kijken. Ik kan ook niet al te veel tijd verliezen met, uh, met, met lange busreizen. Dus nee. We moet een beetje efficiënt reizen daar. Hoe, uh, ja. hoe zijn ze met de natuur en het milieu daar in Brazilië? Want ik sprak toen net uh, Anne in uh, Berlijn en daar zijn ze heel erg ja. Ja, op het groen en het milieu bewuste. Hoe zijn ze in Brazilië ja. daarmee? Nou, uh, in theorie zijn ze er heel erg uh, goed in. Uh, er zijn iets van duizend nationale parken of in ieder geval beschermde gebieden. En dat is ongeveer 15% van de totale oppervlakte van, uh, van Brazilië. Maar goed, om zo'n groot gebied echt te goed te kunnen managen, dat, uh, ja, dat is bijna onmogelijk. Dus er zal ook altijd wel wat illegale, hout, er zal ook illegale houtkap uh, plaatsvinden, hoewel er nog steeds meer FSC-gecertificeerd hout uh, uh, uh, gevraagd wordt vanuit ja. Europa en Verenigde Staten. Maar nou goed, je hebt ook nog een hele, hele grote binnenlandse vraag. En uh, ja, daar kiezen mensen toch voor de goedkoopste hout. En dat is nou net niet het fsc gecertificeerde hout. Nee. Dus daar wordt, uh, ja, om al gaan een houtkap plaatsgevonden. Waar uh, uh, pla vindt dat plaats. En, uh, maar ja, over het algemeen, uh, wat, ook, uh, uh, wat ook een grote reden is van uh, alle van houtkap, is uh, de aanleg van uh, suikerrietplantages. En die suikerriet wordt gebruikt voor ethanol. En ethanol wordt weer gebruikt voor, uh, dat is eigenlijk een goedkope variant van uh, voor benzine, voor auto's. En eigenlijk is dat milieuvriendelijker, hè, qua uitstoot. Daarnaast is het ook zo dat suikerriet uh, koolstofdioxide geloof ik opneemt. Ja. Dus in principe is dat heel erg mooi. Alleen het kappen alleen... van die bossen dus is weer heel erg... Ja, ja, alleen er worden dus heel veel bossen gekapt om suikerriet uh, suikerrietplantages aan te leggen. En dat gaat weer precies tegen, ja, tegen het hele milieuprincipe in. Ja. Hoe zijn de Brazilianen zelf qua uh, natuur? Zijn ze, zijn ze uh, netjes voor het milieu bijvoorbeeld qua uh, rommel? En zijn ze, als ze in het park zitten, ruimen ze de boel dan een beetje op? Ja, ik heb het algemeen wel het idee dat er... Uh, er staan ook overal over, tenminste... Uh, mijn week uh, ervaring hier in Brasilia... Daar baseer ik even mijn eigen ervaring op... Er staan overal al afvalbakken. En er staan er zelfs ook al afvalbakken uh, waar je gescheiden afval kunt uh, inzamelen. Papier, plastic, organisch materiaal. En ik heb uh, nou, als ik zo in de stad rondloop, dan, dan zie ik er ook dan, ik zie geen rommel op straat. Nee, oké. Okay. En uh, nou eventjes omdat je daar dan beter uh, nou ja, een voorbeeld van kan geven. Je bent dus net van uh, Argentinië naar uh, Brazilië verhuisd. Hoe was het in Argentinië? In Argentinië had ik het een algemeen idee dat mensen daar van alles op straat gooiden. En ook niet echt de moeite deden om, uh, om iets gescheiden, het hele gescheiden afvalsysteem, of af, afval uh, bestonden, bestaan nauwelijks. Uh, en gewoon ook langs de, snelweg, uh, langs de snelwegen één grote puinhoop... met allerlei uh, flesjes, uh, aluminiumwikkels en uh, alles wat erbij komt kijken. Ja, en nog heel eventjes de vergelijking met, uh, tussen de twee landen qua natuur... qua uh, wat je ziet en qua parken. Wel, welke is mooier, Argentinië of Brazilië? Ik denk Brazilië veruit. Hoewel, ik moet wel zeggen dat net voordat we naar Brazilië verhuizen... zijn we nog even helemaal in het vuurland geweest. Het uiterste puntje van, van Argentinië. Helemaal in het zuiden, daarmee op duizend kilometer van Antarctica... Nou ja, dat was echt eh, ook veel nationale parken daar natuurlijk. Veel bergen, sneeuw. en Dat was echt heel indrukwekkend om te zien. Vet. Ja, het is wel echt een, ik, wil, ik zou heel graag naar Zuid-Amerika een keer willen. En dan inderdaad naar Argentinië, Brazilië. Ook om dat, nou ja. Ja, dat te zien inderdaad. Klopt. Nou, kom gezellig langs. Ik kom zeker een keer langs bij je als ik, als ik het geld bij elkaar heb gesprokkeld. Maar ja, gewoon veel je invallen voor Fidelmond En als ik ook een salaris krijg, dan ben ik binnen een half jaar <laughs> bij jou in, in Brazilië. Dankjewel, Walt. Jo, oh, graag gedaan. Nou, Fijne nacht nog. Doeg. Ja, doei. <laughs> en uh, na de laatste van dit uur alweer, PJ, goedenacht. Buenas noches. Buenas noches in España. España. Hoe Dein, mooi. In een uh, gebied uh, Extremadura, wat uh, groter is dan Nederland. Met uh, 1 miljoen inwoners en het is eigenlijk één groot natuurpark. Echt waar? Nou ja, en, ja niemand kent het in Nederland. Maar, Alleen vol freaks, die kennen het. Maar wat zie je dan? Omschrijf eens wat je ziet als je uit je raam kijkt. Eh. Uh, Kurkenijken, steenijken en uh, heuvels, bergen en het is gewoon prachtig. Het is prachtig. In het voorjaar is alles heel erg groen en dan op een gegeven moment eind mei, begin juni en dan binnen twee weken is alles helemaal geel. Want dan ga je weer richting de 40 graden. Ja. Maar het is een heel onbekend gebied voor uh, heel veel Nederlanders. En maak je er ook gebruik van dat het nog vrij onbekend is... en dus een beetje ongerepte natuur misschien... en dat je niet heel veel toeristen tegen het lijf ja, hebt? Ja, nou, ge? dat is fantastisch. Ik uh, ben een van de weinige buitenlanders die hier wonen in Extremadura. Ik geloof, ik ken er uh, qua Nederlanders zo'n dertig. In een gebied van, uh, nou ja, groter dan Nederland. Wat heerlijk. En er zijn er natuurlijk nog wel meer, maar barst hier van de vogels. En uh, onder andere de, de gieren, die zitten hier nog. Het is een van de laatste gebieden in Europa waar die beesten nog rondvliezen. Trouwens, als je er één doodschiet, dan heb je, want dat is zo beschermd. Dan heb je de kans dat je een gevangenisgraf krijgt van 20 jaar. Wauw. Ja, of een boete van 60.000 euro. Dat is heel veel geld. Dat is heftig voor een, voor een dier. Dat is heel heftig voor een dier, ja. ja maar ga je zelf uh, vaak dan ook de natuur in om die vogels te spotten en om naar de nou, gier te kijken? Uh, ik, zei, van, nou, ik ben niet zo'n vogelfriek. Zoals Gerrit Kommerij ooit zei, ik ken twee uh, soorten vogels. Dat zijn de grote vogels en de kleine vogels. <laughs> maar en ik, ik, heb dan, ik ben een lekker Ik ben altijd nieuwsgierig van uh, welke kan je eten. En het barst hier ook van de patrijzen. Nou, een patrijs, ik weet niet of je wel eens een patrijsje gegeven nee, hebt Nee, volgens mij niet. Nou, dat is het lekkerste vogeltje wat je kan eten. En daar zitten er heel veel uh, van. Maar die schiet je niet zelf, toch, neem ik aan? Want nee, voor hetzelfde geld schiet je hier gier En, en dan is uh, je een wel schiet. Weet een wie die wel schiet? Uh, want uh, uh, Willem-Alexander, uh, de koning der Nederlanden, ja. die komt hier al uh, jarenlang uh, om te jagen. een is een publiek een en al de rich en famous van uh, over de hele wereld, die komen hier in Extremadura ja, om te jagen. Maar eet je dan ook wel eens een patrijsje met hem? Uh, nou, nee, met hem niet. Nee, nee, nee, maar ik eet regelmatig patrijs. Lekker. Ja. Ik krijg er honger van zo midden in de nacht. Zo lekker ja, maar het is, is zo'n lekker vogeltje. En stel maar dat je wel de natuur in gaat, uh, PJ. Waar ga je dan naartoe? Ga je dan? Uh, dan ga ik uh, nou eerst via een dorp. En dan uh, ken ik weer wat mensen. En dan gaan we. Ik ga binnenkort paddestoelen zoeken. Want nu is de tijd. En uh, ja en ook in het voorjaar kruiden zoeken. Ik, uh, ja, nou, zoals ik zei, ik ben een lekker lekkerbek en ik hou van koken. Dat hoor ik inderdaad. En uh, dat groeit hier allemaal. Wat ook grappig is, er zitten hier ook tienduizenden kraanvogels... die uh, ieder jaar weer uh, landen hier en weer verder gaan. Waar ze vandaan komen, waar ze naartoe gaan, dat weet ik ook niet precies. Maar dat is grappig, ik ben eens een keer mee geweest... En uh, die beesten zijn verschrikkelijk schuw. Als ze al mensen zien, dan vliegen ze al weg. Maar als je er met een auto naartoe rijdt, dan kan je er bijna naast parkeren. Maar zodra je uitstapt, dan, dan, dan verdwijnen ze gelijk. Oh, wat goed. Wel fijn dat je die ongerepte natuur daar nog hebt. Misschien kan je een soort Spaanse variant op de Nieuwe Wildernis maken daar. Nou ja, ik zit hier meer, Daar heb ik geen uh, film voor nodig. Ik bedoel, ik zit hier live in de film, bij wijze van spreken. Heerlijk. Heb je ook nog uh, naast de vogels andere dieren die je vaak ziet rondlopen daar? Nou, wat hier heel veel uh, voorkomt, en dan heb je die uh, keurkijken en die steenijken. Met name steenijken voor. dat is de patanegra, het, het uh, Iberico varken uh, daar, ja, ik weet niet of je dat kent, maar dat is natuurlijk een delicatesse. En die varkens, die, die leven van de, van de biota's, van de, van de heikeltjes van de kurk. En die, die nou dat is, dat is fantastisch, die worden natuurlijk wel gekweekt, maar die hebben de ruimte. En... Lekker hè? Dat is zo, zo zou je een, een varken moeten eten. En dat doe ik dus ook altijd. Nou, je ik krijg er helemaal ja. honger van. Ik ga je ik ga ook nu ik ga je meteen ophangen, PJ. Want het gaat niet goed met mij anders. Ik, oh. Mijn maag begint al te rommelen. Dankjewel dat ik je mocht oh. bellen. Goed. En een fijne nacht nog. Adios. Adios, amigo. Yes, je hoorde PJ over, het, oh, over de natuur in, in, in, in Spanje. Lekker, man. Ik krijg er zo honger van. Oh. Maar eerst El Green. I can't stop in de wereld van Filemon. En ik vloog uh, dit uur naar Duitsland, naar Nieuw-Zeeland, naar Spanje en naar Brazilië. Volgend uur ga ik naar Curaçao onder andere en naar uh, Sao Paulo en naar Amerika en naar Bangladesh. Ik ga alle kanten op hier in, uh, in de wereld van Filemon op Radio 1. Zit je nu te luisteren vanuit het buitenland of ken je bijvoorbeeld iemand in het buitenland... die ook graag eens iets zou willen vertellen over nou, waar je woont of uh, waar je werkt? Laat je horen. Mail de Zometeen nog meer de wereld van Filemon. Eerst het NOS Journaal. De wereld van Filemon e